Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vannacht zijn opnieuw ruim 100 mensen aangehouden... bij de verschillende feesten van het Amsterdam Dance Event. Alle arrestanten hadden teveel XTC-pillen op zak, zegt de politie. Meer dan vijf pillen is niet toegestaan. Gisternacht werden ook ruim 100 mensen aangehouden. Toen raakten ook 16 mensen onwel na het gebruik van drugs. Gisteren werd bekend dat een 33-jarige bezoekster is overleden... waarschijnlijk doordat ze verschillende soorten drugs had gebruikt... Vanavond is de laatste avond van het Amsterdam Dance Event. Afgelopen nacht waren er 150.000 bezoekers. CDA-leider Buma heeft begrip voor het hek waarmee Hongarije vluchtelingen uit het land wil houden. In Buitenhof noemde hij deze maatregel moreel aanvaardbaar. Maar hij ziet het hermetisch afsluiten van grenzen niet als dé oplossing om de vluchtelingenstroom in te dammen. Hongarije heeft hekken van prikkeldraad opgetrokken langs de grens met Servië en Kroatië. Buma toonde begrip voor de Hongaarse premier Orbán, die veel kritiek krijgt op zijn hekkenbeleid, maar die ook verwijten krijgt als hij vluchtelingen via zijn land laat doorreizen naar andere landen. Drie fietsende vluchtelingen zijn vannacht van de A67 bij Venlo geplukt. Een automobilist zag hen zonder verlichting over de vluchtstrook fietsen en waarschuwde hen met lichtsignalen. Toen ze gestopt waren legde de automobilist via een vertaal-app op zijn telefoon uit dat je op de snelweg niet mag fietsen. De drie Syriërs zeiden volgens de nieuwsite 1 Limburg dat ze op weg waren naar Ter Apel. Een afstand van meer dan 200 kilometer. De politie heeft hen van de snelweg begeleid. Gisteravond werd elders op de A67 bij Aston een fietster doodgereden. Zij was vermoedelijk geen vluchteling. In de eredivisie heeft Twente thuis met 1-0 gewonnen van NEC. Het was voor Twente pas de tweede zege van het seizoen. Het doelpunt werd gemaakt door verdediger Peet Bijen. Het weer, een gebied met lichte regen en motregen, trekt richting het zuiden. Het is 8 tot 13 graden. Vanavond trekt de regen weg. Morgen is het bewolkt, maar overwegend droog. En het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Op zondag bij CFM. De dames Pepje en Shirley. Dat was Hardeek. Ja, in het, uh, aan het eind van het eerste uur hadden we Guus Melwers en uh, Brabant. Breng me meteen even bij het voetbalhals. Uh, Dan hebben we het over PSV natuurlijk met Brabant. Ja. Nou, die speelden gisteren 1-1 gelijk. Maar een uh, concurrent van ze is uh, Feyenoord. En die zijn lekker bezig hè, op dit moment. 0-4. Oh, 0-4. 0-4. Ze gaan volgens mij voor de 0-10. Dat zou zo Denk kunnen. Kerk het al hè? Ja, precies. De het tweede uur van dit programma, wat gaan we allemaal doen? We gaan het allemaal doen. Ja, dat is een hele We hebben natuurlijk de nieuwtjes nog. Evenementenagenda. Uh, ja, en, en natuurlijk voetbal houden we heel goed in de gaten. Ja, want spanning alom bij de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ja. We houden ja. ze in de gaten voor je bij Zandvoort op zondag.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 Ik zou je willen kooien en nog geleidelijk de maar ik weet niet. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Nog kostele bouwen en dan was hij nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh. oh. En hoe heet het nummer? Nou, de groep heet Curiosity Kills the Cats. En het nummer Down to Earth uit de jaren 80. Inmiddels uh, kwart over uh, drie geworden. Dus zons wordt op zondag. We volgen de Eredivisie. Nou ja, fijn hoor, hè? Zijn lekker bezig, Hans. Ja, gaat goed. Hè? Gaat goed, hè? Ja, 0-5 inmiddels. 0-5. De, in de eerste helft. Dus op. inderdaad, op naar de 0-10. Dat, dat bedoel ik. Even een ander berichtje. 0 no. Een Ander andere. Ah, ja. ah. Dus, dus, Op maandag 2 november verandert de rijrichting van de Grote Krocht. Dat houdt in dat die dag de verkeersborden worden omgedraaid... en de auto's voortaan van de Hogeweg of de Hanemerstraat... rechtstreeks de Grote Krocht in kunnen rijden. Ook de Oranjestraat wordt omgedraaid. Aanleiding van het omdraaien van de rijrichting... is een verzoek van de ondernemersvereniging Zandvoort, het OVZ. Het OVZ en haar leden zijn van mening... dat auto's zo gemakkelijker het centrum in kunnen rijden... Voordat het college instemde met dit bezoek... is eerst de mening van omwonenden en bedrijven gepeild. Ook zij ondersteunen het verzoek. De collega van BMW, college van BMW heeft op basis van het verzoek... van de ondernemers en de gehouden particulieren... besloten tot het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht. Over twee jaar evalueert de gemeente de nieuwe rijrichting. In de aanloop van 2 november zullen de kleinschalige straten... Werkzaamheden worden uitgevoerd om het omdraaien... van de verkeerstechnische mogelijkheden te maken. Dus de rijrichting van de Grote Krocht wordt omgedraaid... omgedraaid. maar de rijrichting van de Oranjestraat niet. Niet, nee. nee. nee, nee, jij, nee. jij zei van wel, maar dat, is, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is niet zo. Dat, is, uh, ge, uh, uh, zeg maar, uh, dat heeft de gemeente laten weten. Dus oh, dat gaat niet gebeuren. Bericht, oh. Nee, dat gaat niet gebeuren. Aha. Een bericht in de Zalvoortse krant was... dat de rijrichting van de Oranjestraat ook omgedraaid ja, zou worden... Ja. Inderdaad. Maar dat is dus uh, niet correct. Oh, dat klopt dus niet. Nou, dat klopt mijn stukje niet. Alleen de grote kant. Dat krocht. is wel jammer, ja, alsjeblieft. Ja, en, pa en pas op oh, dat. Je... Oh, ja, wat ja. zou ik ja. zeggen? En ze moeten niet oh, uh, vergeten dat ze, uh, dat ze het omgedraaid is, dat ze niet de andere kant brengen. Ze reizen zich het verkeer in. Dus. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, wil je het uh, nieuws uh, blijven volgen? Kan ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www Zullen we even lekker ruig gaan doen met deze van de Talking Heads... Ik is niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Een beetje herrie zo op zondagmiddag. kom er bijna niet overheen, hoor. zeggen, zo, zo gaan ze tekeer, als. Nou, ja, ja. Dan. Niet te geloven, de psycho killer. Ah, ja, daar lekker, hè? Wel lekker, hoor. Ja ja, Die ja, ja, ja, van de Talking Heads, hoor je, bij CFM. Nou, zodat ik weer een berichtje Je hebt nog even één plaatje pauze. dan komen we weer bij, Jans. Toch. Toch. Goed. Toch. Ja, toch. Ja, zeker. Oké, okay, tot zo. En hier is uh, Listen Be and Save Me. Dat was hem de zin van Lisbon, hoorde, Save Me. Ja, hoe zit het met die vermiste telefoons eigenlijk? Nou, is nog steeds een mysterie, echt waar. Het mysterie van de verdwenen mobiele telefoons uit het depot van de gemeente waar gevonden voorwerpen worden opgeslagen is nog altijd niet opgelost gemeentesecretaris Anki Grienspoor, die na de vermissing aan, namens de gemeente aangifte bij de politie had gedaan... liet desgevraagd weten dat de politie er niet is ingeslaagd de oorzaak van de verdwijningen boven water te halen. Toen de vermissing werd opgemerkt hebben we intern onderzoek gedaan, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarna heb ik aangifte gedaan, maar het politieonderzoek heeft tot nu toe ook niets opgeleverd, aldus dus de gemeentesecretaris... Om te voorkomen dat er nog meer gestelde voorwerpen verdwijnen... zijn de procedures volgens Griekspoor aangepast en verbeterd. Sinds 1 januari 2013 neemt het niet de politie de gevonden voorwerpen aan, maar de gemeente. Dus die is uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de ingebrachte voorwerpen. En die telefoon is nog steeds zoek dus. Ja, niet weg. Nee, ik zou ja, even... Is nog steeds weg. Ik zou even gaan bellen. Ja. Waar ze zijn. Dat zou zo kunnen. <laughs> je weet het maar nooit. Zometeen gaan we de evenementen doornemen voor de komende dagen in de evenementenagenda. En daarvoor nog even wat lekkere muziek. We draaien gewoon even twee achter elkaar. We hebben we er zin in? Eric Clapton is de eerste en Leila.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 ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. 25 jaar ZFM met Sadarck. De evenementen beginnen.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 Even lekker mee hoor. in de studio aan de Tolweg Tina met deze single Reality. Het is tijd voor de evenementenagenda. Elke vrijdagochtend is er in het Zandvoort Bibliotheek een verhalentafel. Samen met andere deelnemers worden tot 11 december wekelijks verhalen en foto's uitgewisseld over het leven van toen in Zandvoort. Onder leiding van Sabiel van Dam is het een samen samenzijn en komen er leuke verhalen van vroeger naar boven. De ochtend begint om 10 uur en sluit om 12 uur. Het leuke is dat iedereen een eigen verhaal heeft aan herinneringen en die het een en ander herkenbaar vinden en het ander helemaal niet. De een is in Zandvoort geboren en de ander in Haarlem, Amsterdam of elders in het land. Alle verhalen worden door Sibiel opgeschreven zodat het straks een leuk verhaal wordt om samen terug te blikken. De vertellers worden van harte uitgenodigd, ook om foto's mee te nemen om hun eigen verhaal op te vrolijken. De ochtenden zijn gratis te bezoeken en ook het eerste kopje koffie wordt gratis aangeboden. Oktober, de maand van de bronstijd onder de herten in de waterleidingduinen. Reden genoeg dus om wild in Zandvoort te worden. VVV Zandvoort organiseert net als de afgelopen jaren weer burnwandelingen waarbij geïnteresseerden samen met de gids op zoek gaan naar herten in het gebied... om het paringsritueel te aanschouwen. Omdat het gebied de grootste populatie damherten van Nederland huisvest... is de kans dat de herten gevonden worden vrijwel 100%. Meer informatie over de burnwandelingen en andere activiteiten in de maand oktober... vindt u op www.vvvzandvoort.nl schuin info zandvoort zandvoortnl Het programma wordt voortdurend aangevuld, dus houd de website in de gaten. Zondag 1 november is het weer tijd voor de gezellige kroegentocht rond je dorp. Dit niet meer weg te denken evenement staat dan voor de tiende keer op de agenda. Het luidt ieder jaar weer het begin van het Zandvoortse winterseizoen in. Zeg maar, Zandvoorters onder elkaar. En is een tocht langs de leukste cafés van Zandvoort. Inschrijving is open tot 19 oktober, waarna het niet meer mogelijk is. Ook nu weer zal het een ludiek evenement worden... waaraan weer een groot aantal Zandvoortse uitgangsgelegenheden meedoen. Bij iedere deelnemend bedrijf worden de gasten gevraagd om deel te nemen aan een behendigheidsspelletje. En dat kan heel divers zijn. Ook dit jaar worden de vaste gasten aan het deelnemende de gelegenheden uitgenodigd om mee te doen. Daarvoor moet u zich wel aanmelden bij uw vaste stamkroeg en maximaal tot 19 oktober. Daarna is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Denk daar dus wel aan. Deelnemen kost 10 euro en daarvoor krijgt men sowieso het zo langzamerhand beroemde t-shirt met de editie van dit jaar. Wie van de dames of heren scoort zijn tiende t-shirt. Het rondje dorp begint weer om 1 uur en wordt rond 6 uur als beëindigd beschouwd. Deelnemen staat vrij voor iedereen van 18 jaar en ouder. Tijdens de Rabo Museum Kids Week heeft het Zandvoort Museum een speciaal programma samengesteld. Iedereen is van harte welkom. Een kinderspeertocht en een quiz. Een rondleiding door de stijlkamer, water- en vuurwinkel en de inloopkast. En daarna dan ook nog een soort quiz. Met enkele vragen over wat ze in de rondleiding hebben gehoord... en over de Flower Power Expo. De rondleidingen worden gehouden op woensdag 21 oktober... donderdag 22 oktober, woensdag 28 oktober... en donderdag 29 oktober. En allereerst van 2 tot half 4. Aan de rondleiding zijn geen extra kosten verbonden voor de kinderen en de ouders. Voor de ouders bieden wij een kopje koffie aan en ze kunnen zelf de Flower Power Expo bekijken. Graag van tevoren opgeven via museum.zandvoort.nl of aan de balie van het museum doorgeven dat je komt. Op de vrijdagen 23 en 30 oktober wordt een workshop Flower Power schilderen georganiseerd van 2 tot 4. De kosten zijn 5 euro per kind en de inschrijving van tevoren verplicht. Graag aanmelden via museum.zandvoort.nl en erbij vermelden de naam, leeftijd en de contactgegevens van de ouders. De ouders mogen niet aanwezig zijn bij de workshop, dus kunnen rondlopen kijken in het museum en even anders iets anders gaan doen. Wij hopen jullie te mogen verwelkomen in het Zandvoort Museum tijdens de Rabo Museum Kids Week. Meer informatie? Zandvoortsmuseum, Zwaluweestraat nummer 1. En het e-mailadres is, zoals ik al vermeld heb, museum.zandvoort.nl. En de website is www.zandvoortsmuseum.nl, schuinstreepje, programmaonderdelen onderdelen schuinstreepje, Rabo Museum Kidsweek. Het Zandvoortmuseum verwelkomt Marianne Nerenbout met haar solo-tentoonstelling Flower Power. Van 9 oktober tot 22 november. Als internationaal bekende kunstenaar is zij onderwerp van radio- en televisieinterviews en uiteenlopende tijdschriften. Haar kunst heeft inmiddels een belangrijke plaats ingenomen in verzamelingen van musea, kunstgaleries, particuliere verzamelaars, bedrijven, kunstliefhebbers en iedereen die gewoon verliefd wordt op haar opvallende kunstwerken. Curaçao is het eiland waar de basis wordt gelegd voor een kleurrijk en reizend leven. Haar levensjaren in deze tropische omgeving hebben een enorme impact op haar verdere leven. We weten nu dat een wereld zonder kleur ondenkbaar is voor Nerenboud. Na haar studies aan de Pedagogische Academie in Rotterdam... en de Kunstacademie Sint-Joost in Breda... vertrekt zij weer naar het buitenland... waar zij 11 jaar woont en werkt in Israël, Oman, Syrië, Maleisië en Gabon. Daarna volgt een periode van 10 jaar wonen en werken in Amerika. In al deze landen kan zij de inspiratie opdoen... die haar werken steeds herkenbaar maken. Materialen als doek, papier, polyester, acrylaat... Hout, metaal en alles wat zij vet op tegenkomt wordt gevormd tot haar eigen wijze kunstwerken. De nerenbouwstijl. De vier elementen water, lucht, aarde en vuur zijn belangrijk. Haar vissen zijn centraal voor het water, haar vogels voor de lucht, haar maskers voor de aarde en de kleur voor het vuur. Met een touch van inspiratie vanuit verschillende culturen, zo onder andere de Maya's, de Indianen en de Maasai. En altijd weer die opvallende eigenschap kleur, haar DNA. En tot op vandaag blijft Nerenboud het avontuur opzoeken tijdens haar reizen. Meer informatie, Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat nummer 1. De prijs per persoon is 2,25 en de prijs van een kind tot 18 jaar is gratis. Dankjewel Hans, dat Acheur. waren de evenementen weer weer heel wat te doen hier in Zalvoorts. En wil je het rustig nalezen, dat kan via onze eigen CFM app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Gewoon even onder ZFM Zalvoorts zoeken. Bad day to take her home Disco uit de jaren 80. Jorden, de grote muzikale familie, de Barts. Onderweer uh, El de Barts en Chico de Barts. deden allemaal mee aan deze plaats. You wear it well. Ja, we gaan eens even kijken naar uh, de eerdere visie uh, Hans. De tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Kijk, kijk, kijk. Veen heeft zelfs gescoord. Ja. Zo? Ja, Het, jootje, het is 1-5 geworden. Uh, 1-5, kijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, en, ja. Die, en die andere wedstrijd, ADO, ja, daar gebeurt niet zo gek veel, denk ik. Er is nog steeds 1-1. Dus ja, wat dat gaat worden, dat kan alle kanten op. Maar ik denk toch wel dat Feyenoord uh, toch wel als winnaar uit de bus zal komen. Daar. Ja, dat zou vreemd zijn als dat uh, niet zo ja, is. Maar ja, als... die, die 0-10 die we verwacht hadden, die halen we nee, niet, Nee, die zitten niet meer in. Nee, die nee, nee, nee, ja, nee. kunnen we vergeten. Eén ja. tegendoelpunt ja. inmiddels. Ja. Dus. Ja. Ja. En dan en, nou, ja, om kwart voor vijf hebben we nog uh, Pexwolle tegen Vitesse. ja. Ja, en eh, ik moet eerst nog even zeggen... Eh, Feyenoord die, eh, voetbalt toch met Kramer... die eerst eh, geschorst zou zijn. Maar die staat toch in de, in de basis als spits. En eh, Giano... Uh, hoe heet die? Van Brokhorst. Die, ja. die moeilijke naam allemaal. Die hebben hem dus eigenlijk opgesteld. Ik weet niet waarom hij niet, uh, niet geschorst is. Maar hij zou een schorsing van vier of vijf wedstrijden aan zijn broek krijgen. geloof Oké. Okay. Maar ze zullen wel in cassatie gegaan zijn zoals dat heet. Hè? En dan mag je even blijven Dan bijna. mag je nog even voetballen ja. Zo is het. Nou we houden de wedstrijden in de gaten vanmiddag bij Zandvoort op zondag. was de singer van Kate Perry nog een keer op de Southwoodse Radio. En inderdaad, roar! Het is tijd voor de Ghost Town. Hier is Adam Lambert. Die last night in my dreams. Walking the streets. Of some old go town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out. Zou all of the saints lock up the gate.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 Voorbij, hoor, nou inderdaad. Voordat je het weet is het dan weer vijf ja. uur. Nee, het is vier uur. Nee, we hebben nog een uurtje. We hebben ze eigenlijk, uh, nog een uurtje. Het de derde en de laatste uur van Zandvoort op zondag. En dan Lambert en de Ghost Town. And, uh, ja, het mooie is, hè, want als je nou naar buiten kijkt, begint het een beetje schimmerig te worden in oh, Zandvoort. Dan ja, merk je toch aan dat de donkere dagen eraan gaan komen. De donkere hè, dagen van kerst. Hè. Ja, <laughs> precies. We gaan ze meemaken. Zo dadelijk het laatste uur dus van dit programma En zo vlak voor 4 uur nog een classic. Hier is SWT Simpson en solids! We no